Er zijn geen indianen meer. Een stemmespel van Anton Quintana. Regie ad Het wil zich dat herinneren, de aarde, het was goed. Maan komt op en gaat, maakt de nachten licht, geleidt de geliefde. Het wil zich dat herinneren, de aarde, het was goed. Noorderlicht komt en gaat, vertelt ons van mysteries. Onze droom. Het wil zich dat herinneren, de aarde. het was goed. De sneeuw komt en gaat, verkeelt ons allen, maar wij weten dat tenslotte de sneeuw in vrede komt en in vrede weer verdwijnen zal. Het wil zich dat herinneren, de aarde. het was De zon komt op en gaat, geeft ons warmte en kracht, koest het ons. Het wil zich dat herinneren de aarde, het was goed. Mensen komen en gaan, begrijpen de natuur en leven ermee in harmonie. Het wil zich dat herinneren de aarde, het was goed. Toen kwamen de blanke mensen. Ze raakten de aarde aan en vernielden haar. Waar zij geweest waren, werd de kringloop van de natuur verbroken. Eeuwen en eeuwen, sinds het laatste grote ijs, hebben wij in harmonie met de aarde geleefd. Want al waren we verdeeld in ruim 600 stammen met even zoveel talen, geen taal verstonden we allemaal. De taal van de natuur. De natuur sprak tot ons met een stem die recht tot ons hart ging. En daarom verstonden wij ook de kunst om helemaal in haar op te gaan. Wij maakten deel uit van de aarde, zoals iedere boom, iedere struik en grashalm, zoals iedere beer en eland. Wij waren één met de natuur waarvan we wisten te leven. En waarmee we wisten te leven zonder iets te verstoren of te veranderen. We waren volmaakt tevreden met wat de aarde ons gaf. De dingen waar de blanke mens naar op zoek was, zeiden ons niets. Goud, juwelen, paarlen. Het waren onze rijkdom niet. Onze rijkdom was van een andere aard. Was de ontzagwekkende natuur zelf. Wij wisten van de noordelijke naaldbossen de westelijke moerassen, de centrale berg en de zuidelijke woestijnen gebruik te maken zonder onze voorraadkamers uit te putten. Niet dat we ons daarvan bewust waren. Het was zo vanzelfsprekend voor ons. Pas toen de blanke mens kwam opdagen, ontdekten we dat het allemaal ook heel anders kon. Wildernis. Ze noemden onze aarde wildernis. Dat woord kenden wij niet. Wij noemden diezelfde aarde ons thuis. Wij zagen de weide open vlakte, de glooiende heuvels, de stromende dichte bossen niet als een wildernis. Maar de harige blanke man kwam van over zee en zag dat allemaal heel anders. Woestenij, wilde dieren, barbaren. De aarde was rijk. En we wisten ons omringd met de zegeningen van het grote mysterie. Toen kwam de harige, blanke man uit het oosten. Wilden. Toen de dieren van het veld op de vlucht sloegen voor de komst van de harige, blanke man. En wij ons genoodzaakt zagen de dieren te volgen. Toen begon voor ons het wilde Westen. Ik, Moctezuma II, de keizer der Azteken, veertig jaar oud, en reeds zeventien jaar lang streng en bekwaam regeerde. Ik ga gebukt onder twijfel en vlagen van somberheid. Zelden verschijn ik nog in het openbaar, en in de beslotenheid van mijn paleis raadpleeg ik priesters en waarzeggers. Voortekenen zijn slecht. Er hebben vreemde lichten aan de hemel geschenen. Tempels hebben op onverklaarbare wijze vlam gevat en zijn afgebrand. Snachts hoorde ik een geheimzinnige vrouw door de straten jammeren. O, oh, mijn geliefde zonen. Nu moeten wij heen gaan. Keizer, kijk in deze spiegel. Wat ziet u? Gewapende krijgslieden. Ze zien eruit als overwinnaars. Ze zitten op de ruggen van monsters die op herten lijken. Al deze wonderen kunnen maar één ding betekenen. De terugkeren van de godkoning. Quetzalcoatl. Vijf eeuwen zijn voorbij gegaan. En de opgegeven tijd voor zijn terugkomst nadert. Hij heeft beloofd terug te keren uit de richting van de opgaande zon. Men beweert dat zijn afgezanten al gezien zijn. Met ruige baarden en witte gezichten, net als hij. En hun wapens hebben donder en bliksem. Quetzalcoatl. <zonen>. Nu moeten wij heen gaan. Rodrigo de Triana, was de eerste blanke man die Amerika zag. De legendarische vikingen niet meegeteld, die spoorloos in het nieuwe continent verdwenen zijn. Rodrigo dus. Niet dat ik ooit de toegezegde beloning heb ontvangen, daar ging Columbus zelf mee strijken. We waren er ongeveer twee mijl van verwijderd. Ik liet alle zeilen inhalen en voer alleen met het groot zeil verder. Toen draaiden we bij en wachten tot het aanbreken van de dag waarop we een eiland bereikten. Daar kregen we onmiddellijk naakte inboelingen te zien. Ik begaf me vergezeld door Martin Alonso Pinzan en die broeder Vicente Llanes, de kapitein van de Ninja met een van wapens voorziene boot aan wal. Indiërs? Indiërs? Indianen? ze? Voor onze blikken verrees een landschap dat met groen glanzende bomen beplant was en dat rijk was aan water en allerlei soorten vruchten. Ik riep de beide kapiteins en alle anderen die aan land waren gegaan bij me en verzocht hen door een persoonlijke aanwezigheid als ooggetuigen er kennis van te willen nemen dat ik in naam van de koning en de koningin van het genoemde eiland bezit nam. Allen dankten wij God. Ja, wij knielden neer en onder tranen over de verkregen genade kusten wij de grond. Ik stond toen op en doopte het eiland San Salvador en wij wij verklaarden na die plechtige daad van inbezitneming dat we onze admiraal voortaan als vieze koning zouden beschouwen. Maar om terug te komen op die inboerlingen die op het strand waren samengelopen ik zag wel dat het hier om mensen ging die men veel beter door liefde dan door geweld kon redden en tot ons heilig geloof bekeren. Dus schonk ik enige van hen rode mutsen en halskettingen van glas en zij toonden zich daar zeer verheugd mee. Ik maak me sterk dat ze beslist trouwe en verstandige dienaren zouden kunnen zijn. En dat wij bruikbare christenen van ze kunnen maken. Ja, zo volgzaam, zo vredelievend bleken deze mensen, dat ik uw majesteit durf te zweren dat er op aarde geen beter volk bestaat. Wij rechtgaarde Europeanen moeten deze mensen aanzetten tot het verrichten van arbeid. En het aannemen van onze levenswijze. Eventueel kan ik zes of zeven van deze Indianen mee terugnemen naar Spanje. Komt dat zien, komt dat zien. Echte wilde uit dat geheimzinnige nieuwe land. Naakt op wat veren en kralen na. Zij kennen God nog gebod. Ik zal ze aan het volk vertonen. Ja, ik zal ze naar het hof van de Spaanse koning brengen. Maar nu eerst wat anders. Natuurlijk heeft dit prachtig en vredelievende volk mijn grootste belangstelling. Maar ik moet er zo gauw mogelijk achter zien te komen of er in deze de goud voorkomt. Ze hebben hun neus doorvoerd. En in het gat dragen ze een stukje goud, admiraal. Hun koning moet in het zuiden wonen en veel gouden vaatwerk en stukken goud bezitten. We zullen verder varen naar het zuiden. Mocht uw hoogheid mij bevelen alle eilandbewoners naar Castilië te brengen of hen op hun eigen eiland als slaven te houden, zo zou dit bevel gemakkelijk uitvoerbaar zijn. Want het zijn goede en eenvoudige mensen. Die mij moeiteloos in de blank kan houden. Mijn naam is Hernan Cortés en ik ben de veroveraar van Mexico. Wat ik zoek is goud. Ik heb opdracht gekregen een expeditie uit te rusten en naar een volk te reizen dat we nog maar pas ontdekt hebben. Ze worden Azteken genoemd. Met elf schepen, 553 koppen en 16 paarden zeilde ik naar het westen. Ik pikte op de kust van Tabasco een Indiaans meisje op dat alle plaatselijke dialecten kende. Ook de taal van de Azteken. En dat bovendien vlot Spaans leerde. Dankzij haar kwam ik van alles te weten. Bovendien was zij mooi. En dus weg zijn minnares. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Wat? Quetzalcoatl. Ben ik dat? Dat denken ze, dat je Quetzalcoatl bent. Een godkoning die beloofd heeft uit het oosten terug te keren. God alle mag. Ja, dat is Quetzalcoatl. Dat ben jij. Daarom zullen ze je nederig ontvangen. Ik heb gehoord dat ze trots en strijdbaar zijn... Niet tegen God. En een keizer? Moktisuma. Hij zal je geschenk sturen en afwachten wat je daarna zult doen. Hoe zei je dat die god heette? Ketzalcwadl. En zal hij me goud sturen? Het eerste geschenk was een wiel als een zon. Zo groot als een wagenrad en helemaal van goud. Er werden twintig gouden eenden gebracht en tijgers... Leven en apen. Allemaal in mooi geslepen werk van fijn goud. Nou ja, om kort te gaan. Ik veroverde met behulp van stammen die door de Azteken verslagen werden heel Mexico. En dan moest ik onder meer de keizeren voor gevangen nemen toen ik zijn gast in het paleis was. Met hem als gijzelaar lukte me het allemaal uitstekend. Tot opstandige indianen hem van kant maakten en wij aan een overmacht overgeleverd waren. Twee derde van mijn mannen sneuvelde. Maar de pokken kwam ons te hulp. Die ziekte was onbekend in Mexico. En de indianen die er geen weerstand tegen hadden, stierven bij duizenden tegelijk. Het Azteekse Rijk viel uiteen. Eeuwen en even had het stand gehouden. Een cultuur op een hoogtepunt brokkelde af onder de hand van de blanke harige man. Nog geen twintig jaar nadat hij voor het eerst voet aan wal zette. Goud! Zei ook pizarro. Ooit een onwettig kind en een vondeling. Een man die lezen nog schrijven kon. Een varkenshoeder die soldaat werd. Op naar de Inca's in Peru. Hun tempels zijn versierd met blinkende gouden platen. Het is niet waar. Het is wel waar. Maar vertel het niet verder. Dat mag niet van Pizarro. En behandel de Peruanen voorkomend, weet je wel. De tijd om te plunderen is nog niet daar. Uwe majesteit... Zie hier gouden drinkbekers die ik uit Peru heb meegebracht. Als ook een levende lama en twee jonge Peruanen. En wil zo goed zijn mij een keizerlijke schachter te verlenen om dat land te veroveren. Mijn naam is Atahualpa. En toen de vreemdelingen van over zee kwamen, was ik juist in strijd gewikkeld met mijn halfbroers om het rijk dat mijn vader had achtergelaten in grote staat van ontreddering. We marcheerden met 200 man Peru binnen om het tegen 6 miljoen indianen op te nemen. Ik liet mij voor op een gouden draagstoel naar de vreemdelingen dragen. De witte vlag stond boven hun kamp. Wij zijn naar Peru gekomen om het christendom te brengen. Wat doen we met het goud? Aan de kerk geven? Zij willen dat u van godsdienst verandert en een vazal van Karel V van Spanje wordt. Daar komt het op neer. Ik wil niemands verzaal zijn. Ik ben groter dan enig ander vorst op aarde. En wat mijn geloof betreft, dat wil ik niet veranderen. Ik heb begrepen dat uw God ter dood is gebracht. maar de mijne staat hoog in de hemel en leeft nog. De zon, heilig Schennis. Grijp hem. Ik geef u absolutie. Dus greep ik hem. Dat wil zeggen, mijn mannen kwamen uit hun schuilhoeken en hakten op de menigte in. Atahualpa's volgelingen waren ongewapend, maar met hun lichamen probeerden ze hun heersers te beschermen. Het was een hele hakpartij voordat we bij hem konden komen. Mijn draag is vermoord, mijn draagstoel scheef gezakt, en de bloem van de inca adel in een half uur weggemaaid voor mijn ogen. Zo gaat het in de oorlog. Men overwint of wordt overwonnen. Houdt! Niets dan een versieringsmateriaal. Wat willen ze daar toch mee? Goud! Ik zal de vloer van dit vertrek met goud bedekken als jullie me vrijlaten. Ik zal deze kamer met goud vullen, zo hoog als ik rijken kan, in ruil voor mijn vrijheid. Ik geloofde niet dat zoveel goud bestond, maar het stroomde binnen. Uit alle hoeken van het Rijk. En machtig het vulde de kamer, zoals Atta gezegd had. Wat moest ik doen? En vrij laten, zodat hij zich op ons kon wreken. Een proces, dat moeten we hebben. Wij zijn geen ordinaire moordenaars. Afgodendienst, veeldijverij, incest, nog meer? Genoeg. Wij veroordelen Ategualpa namens de koning van Spanje tot de brandstapel. U zult branden, eerst aan de staak, dan in het hellenvuur als u zich niet bekeert. Maar ik kan ervoor zorgen, Hoogheid, dat u pijnloos gewurgd wordt... ...als u erin toestemt om christen te worden de Atahualpa doopte hij mij. En toen lag het koortel om mijn nek. Was hij bang dat ik me op het laatst nog zou bedenken? Met mij stierf de laatste de regerende Inca's en het Inka-rijk. Soms vraag ik me af: hadden wij de vreemdelingen minder vriendelijk moeten ontvangen? Mijn naam is Powhatan. Wat ik me afvraag is waarom de blanke man met geweld nam wat hij met liefde kon krijgen. Waarom hij ons kwam uitgroeien terwijl wij hem voedsel verstrekten. Wat konden ze winnen bij oorlog? Ongewapend en welwillend gaf ik de blanke man alles wat hij vroeg, zolang hij ons vriendschappelijk benaderde. Ik was heus niet zo dom dat ik niet zelf kon bedenken dat het beter was rustig te leven en vrolijk te zijn met de Engelsen dan met ze te moeten vechten. Maar ze kwamen met zwaarden en geweren. En daar kun je aan sterven. Goud? Land? Land in zicht? Nee, land te krijgen. Steek de oh. grote zee over en zoek maar een stuk uit dat je bevalt. Neem zoveel als je bebouwen kunt en meer als je wil. Is er dan van niemand? Van jou, jongeman. Als je maar durf en ondernemingslust hebt, ga naar het westen waar nog ruimte is. Daar zijn de Dargancen, de Mouikade, de Bocanet en de andere machtige stammen van ons volk. Verdreven, ten ondergegaan in de hebzucht van de Blanken. Terwijl ze het boek dat ze Bijbel noemen in één hand dragen, dragen ze in het andere geweren en zwaarden. wij hoopten dat de Blanken niet verder zouden trekken dan de bergen. Nu is die hoop verdwenen zijn de bergen overgestoken en hebben zich gevestigd op ons land en wij de eerste mensen wij moeten vluchten jullie kwamen naar ons land jullie werden goed ontvangen jullie bleven een steeds grotere aantallen komen waarbij we schoven wel wat op als jullie meer ruimte nodig hadden nu kunnen wij niet verder opschuiven wat er aan ruimte is hebben we zelf hard nodig schuif op Goud? Land. We kwamen nooit iets te kort. nooit huilde onze kinderen van de honger. Er was vis genoeg, fruit genoeg voor ons allemaal. Onze mensen waren gezond. Ik vraag me af of de aarde zelf iets te zeggen heeft. Ik vraag me af of de grond luistert naar wat hier gezegd wordt. De aarde is haar eigen meester. En iedereen mag bezit van haar nemen een uur, voor een dag, zolang zijn tent daar staat of zijn deken daar ligt. Maar wie haalt het in zijn hoofd om de aarde voor goed te willen bezitten? Het blanke volk geeft niets om de aarde zelf, nog om de dieren die haar bewonen. Als wij Indianen iets doden, dan eten we het op. Als we de wortelen uitgraven, maken we kleine gaten in de grond. En als we huizen bouwen, maken we ook kleine gaten in de grond. Levende bomen hakken we niet om, want hout is er genoeg. Maar het blanke volk breekt de grond open, hakt de bomen om, dood alles. En alles wat de blanke man heeft aangeraakt, is beschadigd. We waren misschien wilde, maar we hadden een goede verstand houden met grote geest. We wisten dat de grote geest leeft in alle dingen. Zon, maan, boom, wind, berg. Al deze dingen spreken van de grote geest die ons geschapen heeft. Ons land is meer waard in uw geld. Het blijft altijd bestaan. Het kan niet verbranden. Zolang de zon schijnt en de rivier stroomt, zal dit land ons geven wat we nodig hebben. We kunnen het niet verkopen. Want het behoort ons slechts toe zolang de Grote Geest het wil. De tijd van één hoofdklik kan al het geld van de wereld verbranden. Maar het land is eeuwig. Wij hebben jullie niet gevraagd om hierheen te komen. De Grote Geest gaf ons dit land als een thuis. Hij gaf jullie ook land. En wij komen daar ook niet naartoe om erop te leven, om daar de bizon te doden. Jullie roeien het wild op onze grond uit en het is moeilijk voor ons geworden om van de jacht te leven. Nu willen jullie dat we gaan werken op het land zoals jullie doen. Maar de grote geest heeft ons niet gemaakt om te werken, maar om te jagen. Jullie blanken mogen werken zoveel jullie willen, daar bemoeien wij ons niet mee. Maar dringen ons niet jullie manier van leven op. Het is niets voor ons. De blanke man doodt de bizon niet voor zijn vlees, maar voor het metaal waar hij zo gek op is. Dat hij krijgt in ruil voor de huid van bizon. Daarom doodt hij zoveel bizons als hij maar kan. En daarom is de tijd voorbij dat de bizon talrijk was als het gras zelf. Misschien is het omdat ik maar een wilde ben, blanke vroeder. Maar ik zag duizenden rottende bisons in de vlakte achtergelaten door de blanke man die ze neerschoot uit de rijdende trein. Ik ben maar een simpele roodhuid. Misschien kan ik daar niet begrijpen waarom het rokende ijzeren paard belangrijker is dan de bison. Wij roodhuiden doden alleen maar dieren om in leven te kunnen blijven. Want wat is een mens nu zonder dieren? Als de dieren weg zijn, zal de mens sterven een gevoel van grote verlatenheid. Want wat met de dieren gebeurt, zal dat ook niet met de mensen gebeuren. Alle dingen hangen helemaal samen. Ja, maar de blanken komen verdwijnt de bison. En dan moeten rode jagers van honger sterven. Nog maar een paar jaar geleden zag de vlakte af en toe zwart van bisons. Maar waar zijn ze gebleven? Wij, indianen van Brazilië, wij waren ooit met miljoenen. Nog geen 300.000 zijn er van ons over. Vraag niet wat er met de anderen gebeurd is. Vraag liever hoe wij die leven in leven moeten blijven. Het is dat wat zij de vooruitgang gaan noemen. Dat is het wat ons vermoordt. Natuurlijk stijkt toe dat mijn indianen afgeranseld worden. Hoe anders krijg ik ze ver dat ze met mij samen willen werken en mij hun taal willen leren. En hoe kan ik anders de Bijbel in hun eigen taal vertalen? Zo min als wij de hemel kunnen verkopen, zo kunnen we de aarde verkopen. Wie kan zeggen dat hij de hemel of de aarde bezit, zodat hij die kan verkopen? Wij bezitten de aarde niet. Wij zijn er een deel van en de aarde is een deel van ons. Als dus het grote opperhoofd in Washington wil dat we ons land verkopen, dan vraagt hij wel veel van ons. Goud! Land! Vervloekt is het volk dat ons land heeft afgenomen. Ze hebben vrouwen van onze krijgers gemaakt. Vervloekt is het blanke volk. Ze hebben ons land gestolen en nu trappen ze op de as van onze voorouders. Ze brengen ziekte mee. Honderden van ons zijn al gestorven. We moeten ze verjagen. Er zit niets anders op. We moeten strijden. Dat is duidelijk. Strijden? Weer strijden. Tot het eind. Dat ze verdreven zijn. Dat wij allemaal gesneuveld zijn. Ook moeten ook tot het eind. Ik strijd geen hopeloze strijd. Ik ga me terugtrekken in de bergen. Daar zijn geen blanken. Daar kan ik leven zoals ik altijd geleefd heb. Als een Indiaan. Tot de blanken komen. In de bergen hebben ze niets te zoeken. Daar kunnen ze de grond niet bebouwen. Daar kunnen ze geen vee houden. Goud! Goud in de bergen! Hoor mij aan, blanke man. Ik ben het vechten moe. Onze leiders zijn gesneuveld. Al onze wijze mannen zijn dood. Het zijn de jonge mannen die nu ja of nee moeten zeggen. Hij die de jonge mannen aanvoerde is dood. Het is koud. We hebben geen dekens. De kinderen vriezen dood. Mijn volk is in de heuvels gevlucht. Niemand weet hoe het met ze is. Misschien vriezen ze allemaal wel dood. Ik wil de tijd krijgen om naar mijn kinderen om te zien. Ik wil mijn mensen zoeken. Misschien vind ik ze wel bij de doden. Hoor mij aan. Ik ben moe. Mijn hart is zwaar en treurig. Vanaf het uur dat de zon u aanwijst, zal ik nooit meer strijden. Nu is het verdrag dus gesloten. Wij zullen vrienden zijn met de roodhuiden. Voor altijd. Tot de zon sterft. Tot het gras niet meer groeit. Nu is het verdrag dus getekend. We zullen vrienden zijn. De rode man en wij. Voor altijd. We waren onze kampen lagen in as. Het was twintig graden onder nul. En iedere deken die wij ontvingen uit handen van de blanke man, kostte ons een stuk grond. Zo luidde het verdrag. Dekens voor onze kinderen die rilden van de kou. En later in hun dekens rilden van de koorts en stierven. Want iedere deken die wij ontvingen kwam regelrecht uit het pokkenhospitaal. Zo kreeg mijn volk de genadeslag. Van oorlog wisten we alles af. Waren we soms geen krijgers. De winnaar plundert de verliezer, dat is bekend. En liegen konden wij ook. Waren we soms geen democraten. Iedere man was gelijk aan iedere man. Dus dat jullie ons land willen afnemen... Proberen we te begrijpen. Maar hoe willen jullie het land bezitten? Met land kan men toch alleen leven? En wat wij mochten behouden, dat is onvruchtbare grond. Natuurlijk is de aarde niet zomaar vruchtbaar. Je moet eraan werken. Je moet de aarde omploegen. De aarde is onze moeder. Hoe kan ik een mes nemen en mijn moeder in de borst snijden. Als ik dan al sterf, zal ze me dan nog terugnemen naar school om daar te rusten. Hier, goud, zilver, metaal, waardevolle mineralen. Het stikt hier van de olie. Graven en boeren moet je. Graven en boeren onder mijn moeders huid, naar een berg en botten? Als ik dan sterf, zal ze me dat nog in haar lichaam toelaten om daar weer herboeren te worden. Goed, je mag dan weinig groeien. Je mag dan geen wild meer zijn. Je kunt je geen mineralen delven. Maar je kunt toch het gras maaien en er hooi van maken en dat verkopen? Dan verdien je geld, net als wij. Hoe kan ik mijn moeders haar afsnijden? Wat jullie willen is niet goed, blanke man. Wij zullen niet gehoorzamen. Wij wensen op onze eigen grond te blijven wonen. Eens zullen immers alle doden weer tot leven komen. Hun geesten zullen naar hun lichamen terugkeren. En wij... Wij zullen hier op onze eigen grond op onze voorouders wachten. Wij zullen er zijn om ze te begroeten. Met zulke mensen valt niet te onderhandelen. Zulke mensen kun je geen goed doen. Wat willen die daar nou eigenlijk? Wij willen onze afgestorven terugvinden in de schoot van onze moeder. Natuurlijk, het vraagt tijd. Het zijn alleen de ouderen die zo praten, we moeten ze opvoeden. We beginnen met de kinderen. Die moeten we leren hoe ze moeten leven. Indiaanse kinderen kun je bijna niets leren. Praten alleen al gaat er zo moeilijk af. Gisternacht liep de maan helemaal met me mee toen ik een eindje omliep. Indiaanse kinderen zijn zo stil. Alles wat ze zeggen is ja of nee. Mijn jurk is oud. Maar s'nachts is de maan zo lief voor me. Dan heb ik een prachtige maankleurige jurk aan. Indiaanse kinderen zijn stug. Ze geven je nooit behoorlijk antwoord. Ja, als de goede zon ondergaat, legt God een rode sjaal over de schouders van de hemel. Indiaanse kinderen kennen geen affectie. Ze geven om niets en niemand. Een wilde beest rent in me rond sinds zijn mama slaapt in de aarde. Zal het altijd blijven rennen en rennen? Indiaanse kinderen doen zo'n lomp. Ze reageren met opzet traag en sloom. De boom laat zijn hoofd hangen omdat de zon naar hem staart. De Blanken staren altijd. Ze weten zeker niet dat het niet beleefd is. Indiaanse kinderen nemen je nooit in vertrouwen. Je komt er niet achter wat er in ze omgaat. Mijn vader ging mij voor over de paden van deze berg die nu een blanke naam heeft. En hij vertelde me van mijn Indiaanse grootvader die hier kwam stropen omdat zijn kinderen honger leden. ...en van mijn indiaanse overgrootmoeder die kon kiezen tussen sterven in de sneeuw of in het vuur van veldkanonnen. Er waren domweg geen mensen in hun ogen, alleen maar smerige roodhuid op een vruchtbaar stuk aarde. Dus wat konden ze anders doen dan onze kampen afbranden en ons wegvoeren naar eeuwige winterdamp? Verdovende middelen brandden ons sneller uit dan ooit de cavalerie kon doen. Goedkope wijn overstroomt ons vlugger dan ooit de gestegen rivier deed met onze heilige grond. Klaag dus niet, grootmoeder. Mijn vader ging me voor naar deze plaats in de schoot van de berg. En hij vond de bron terug, als in een droom. Alsof de geest van een oude indiaan hem leidde. Mijn vader ging me voor. En werd een herinnering. Zag ik niet een zoon van manitou heldendaden bedrijven langs de avenue, dronken, lachend tegen voorbijgangers? Waggelde hij niet de straat uit met een doodslied op zijn lippen, vol van moed en heilige woede? Wie waagde het daar om zijn fles te stelen? De steden zijn barsten vol met mensen die langzaam gek worden. Rivieren zijn vervuild, je kunt er niet in zwemmen of ervan drinken. Ook de visselen kun je beter maar niet eten. De lucht is niet best voor je longen en de straten zijn niet veilig voor je kinderen. De regering is corrupt en weet het zelf niet eens. Wij als superieur ras zijn gezonden om de rode man te redden. Hem bij de hand te nemen en weg te voeren uit zijn duisternis naar het licht. Hem te leren. ...hoe hij moet bidden en werken. Engels spreken, alcohol drinken, kleren en schoenen dragen... ...met vork en mes eten en vooral hoe hij eervol moet verliezen. Je moet opgaan in de blanke maatschappij. Niet op dit reservaat blijven zitten. Ga naar de stad, daar is werk. Daar kunnen ze arbeidskrachten gebruiken. Daar ontmoet je interessante mensen. Smerigste, sociale werkers, drukhandelaars, leeglopers. En waar zijn dan de mensen die mijn eigen taal spreken? Ik zal er alleen zijn, eenzaam, zonder vrienden... ...met zuurverdiend geld... De stad maakt me bang. Willen jullie dan allemaal in dat verrekte reservaat creperen aan de TB? Goed. Ik ga naar de stad, maar eerst mijn recht. Ik zou hier heel best kunnen leven van de visserij als ze de rivier niet afgedampt hadden. Dat deed de overheid. Dan heb ik recht op vergoeding. Daar wordt over onderhandeld. Wees nou verstandig. Tegen die grote industrieën kun je toch niet op. Ga naar de stad. Ik om een smerig baantje terwijl ik hier goed had kunnen leven. Ik ga nog liever stelen. Ze noemen ons vee, dievenzoon. En als we ons betrappen, schieten ze ons dood. Maar denk niet dat we dieven zijn, als stelen we hun vee. Zij bestalen ons eerst. Kijk hier, wij lijden honger. We hebben geen land meer. Van het wild dat hier ooit volop was, is niets meer over. Als ze betalen voor het wild dat nu verdwenen is, als ze betalen voor het land dat ons is afgenomen, dan, zoon, betalen wij hun voor het vee. Wij lijden honger. En zij landen op de maan. Wij lijden honger. En zij zeggen dat we geduld moeten hebben. Wij lijden honger. En zij zeggen dat machines nu dit werk doen. Wij lijden honger. En zij sturen waarnemers. Wij lijden honger. En zij eisen dat alles volgens de wet gaat. Wij lijden honger. En zij zeggen, sorry, morgen misschien. Wij lijden honger. De groep Indianen die op 20 november van het afgelopen jaar het eiland Alcatraz in de baai van San Francisco heeft bezet, zit daar nog steeds en onderhandelt met regeringsafgevaardigden. Dit kunnen wij niet toestaan, stel je voor. Al het land dat door de Amerikaanse regering niet meer gebruikt wordt, wordt automatisch weer Indiaans bezit. Zo staat het in ons verdrag. Wij overtreden dus geen enkele wet. Toch kunnen we hier natuurlijk niet meer akkoord gaan. De actiegroep Indianen van alle stammen geeft door de langdurige bezetting van Alcatraz, die nu al bijna een jaar duurt, een enorme impuls aan het net de kop opstekende Indiaanse bewustzijn, zo stelt de president vast. Al die drukte over zogenaamde verdrukking en misère van de reservaten. Iedereen weet dat het luie schooiers en zatlappen zijn. Onze proclamatie luidt als volgt. Wij de inheemse Amerikanen eisen uit naam van alle Amerikaanse indianen dit land op dat bekend staat als het eiland Alcatraz. En wij bieden de Caucasische bewoners van Amerika daarvoor het volgende bedrag in ruil aan. 24 dollar waard aan glazen kralen en rode stof. Een grapje. 300 jaar geleden hebben we voor ongeveer dat bedrag Manhattan Island gekocht. Heel geestig. Wij houden er rekening mee dat de landprijs intussen gestegen is meneer. Maar ons aanbod van 1,24 dollar per vier vierkante kilometer is altijd nog meer dan de 47 dollar cent per vier vierkante kilometer die uw regering nu aan de Indianen van Californië voor hun land betaalt. Teken dit verdrag, Rode Broeder. En je hebt een stuk land voor jezelf. Zolang de zon schijnt. En de rivieren naar zee stromen. En daar laten we het niet bij, Rode Broeder. We zullen jullie eindelijk een menswaardig bestaan geven. Wij bieden jullie aan. Onze levenswijze, religie. Onze beschaving. Nou? Kunnen jullie eindelijk dat verwilderde en ellendige bestaan afzweren? Zo is dat. Wij doen dit omdat we graag met onze rode broeders rechtvaardig en eervol willen onderhandelen. Dus, akkoord? Wat? Alcatraz wordt weer Indiaanse grond. Voor 22 dollar, plus ons voorbeeld hoe jullie moeten leven. Dat leek helemaal nergens op. We zullen jullie dat ploegen en aan de lopende band staan wel afleren. Jagen moeten jullie. Van de natuur genieten. Hij is gek. Wat moeten jullie trouwens met dat eiland Alcatraz? Nou, wij dachten zo. Het is meer dan geschikt om als reservaat te dienen... uitgaande van de maatstaf die jullie tot nog toe aangelegd hebben. Ga maar na. Het is verstoken van behoorlijke vervoersmogelijkheden. Er is geen verstromend water... Er zijn onvoldoende sanitaire voorzieningen, er staan geen mineralen of oliebelangen op het spel. Er is geen industrie, dus de werkloosheid is al zeer hoog. Er is geen gezondheidszorg. De bodem is onvruchtbaar en het land herbergt geen wild. Er zijn geen scholen. De bevolking is te talrijk voor het grondgebied. De bevolking is altijd gevangen geweest en afhankelijk van anderen. Verder zouden wij het zeer passend vinden als alle schepen van de hele wereld... ...die San Francisco binnenvaren het allereerst Indiaans land zien. Dat zou ze eraan herinneren hoe het met al die andere verdragen gegaan is. Dit kleine eiland zou een symbool zijn van het uitgestrekte Amerika... ...dat eens door vrije Indianen bewoond werd. 11 juni 1971. Terwijl de onderhandelingen nog in volle gang waren overvielen federale troepen Alcatraz. We werden het eiland afgeslagen. Wat had je dan gedacht? Meer dan twintig bewapende politieofficieren. Die wilden de lol niet missen. Ik was toen het gebeurde aan de wal om voorraden in te slaan. Maar mijn drie kinderen waren op het eiland. Mijn dochtertje van acht hielde zijn geweer op de borst. En mijn zoontje werd zo bang dat hij onder het bed kroop. Met een revolver tegen zijn hoofd haalde zij me eronder uit. Mijn man vecht in Vietnam. Ik vind dat mannen geen wapens moeten dragen voor de Verenigde Staten als hun kinderen thuis met geweren bedreigd worden. De zes mannen, vier vrouwen en vijf kinderen die Alcatraz bezet hielden, werden vannacht geëvacueerd. Geëvacueerd. De plaatselijke kranten zeggen dat ze zich verzet hebben. Mag een man protesteren als een vrouw door een politieagent wordt voortgeduwd? Gaan ze me nu doodschieten? Vroeg mijn dochtertje. Ze willen met zulke vertoning onze regering op de hakken trappen. Hoor eens hier, beste mensen. Het Indiaanse eigendomsrecht erkennen over al die wouden en vlaktes van dit continent. Dat zou toch zeker betekenen dat duizenden smerige wilden een gebied van duizend vierkante kilometer in eigendom hebben. Alleen om er af en toe op te jagen. En dat ze dan de gelijke zouden zijn van iedere willekeurige jager, kolonist of veeboer. Wie heeft dat gezegd? Dat heeft Teddy Roosevelt gezegd. Laten we zijn standbeeld rood schilderen. Zes Indiaanse bewoners van New York zijn vandaag gearresteerd... ze het kladden van het monument van Theodore Roosevelt. Onwettige samenscholing. Oproer. Stuurt er een blanke knokploeg op af. De politie moest op ze schieten, dan zouden ze het wel laten. Het lijkt geen twijfel. De Indianen zijn slecht behandeld. Maar dat was ook het geval met zoveel andere volksgroepen. Van kust tot kust is ons land vol met mensen. Rood, blank, zwart, bruin of geel die soms een harde tijd gehad hebben, of wie je voorouders onrechtvaardig behandeld zijn, door wie dan ook, ooit, ergens. Maar de meeste Amerikanen zijn bereid het verleden te vergeten en te werken aan een toekomst. En ze staan niet meer stil bij wat gisteren gebeurde, of 300 jaar geleden. Natuurlijk leven we mee met minderheidsgroepen die de aandacht voor hun zaak willen trekken, zoals de Indianen deden op Thanksgiving Day op Plymouth Rock maar de sympathie voor zulke groeperingen, die de negatieve kant kiezen, begint duidelijk af te nemen, al dus de president. Wat gaan we nu krijgen, soldaat? Oh, dat zijn alleen maar een paar van die oproeren kraaiers. generaal Kuster. Als u ze een treinkaartje geeft, gaan ze weer braaf naar huis. Attentie, indianen. Waarom zou je nog langer in armoede leven op je reservaat, als je vrij bent om een individueel bestaan op te bouwen in een van de grote steden waar ze werkkrachten kunnen gebruiken? Bordenwassers, straatveters, lopende bandwerkers. Neem vandaag nog contact op met het Bureau voor Indiaanse Zaken en laat je informeren. Laat een Amerikaan van je maken. Vergeet die ouderwetse gewoontes van je geboortestamgrond. Jullie dienen te weten dat ik met de Indiaanse zaak sympathiseer... en alles voor jullie wil doen en jullie ook weer snel zo komen vertellen wat er bereikt is. Jullie Indianen, jullie moeten de mouwen opstropen. Jullie moeten leren concurreren. Ze willen dat wij geloven dat onze voorouders wilden waren. Heidenen, dronkaards. Zo staat het in mijn geschiedenisboek. Daarin ontbreekt een pagina. Onze pagina. Jullie moeten geduld hebben. Vooruitgang kost tijd. Wij werken aan jullie toekomst. Wij vaardigen wetten uit die jullie moeten beschermen. Kom, kom. We zijn altijd bereid met jullie te praten. Maar jullie luisteren niet. Hoe dan ook, de juiste wegen dienen begaan te worden. Procedure. Die snap ik niet. Ik zal alles uitleggen, dan snap jij het ook. En dan verander je de procedure. Wij leven echt met jullie mee. Dat zouden jullie wat meer moeten appreciëren. Dankjewel. Je kunt niet ontkennen dat wij mogelijkheden... nieuwe mogelijkheden voor jullie geschapen hebben. Mogelijkheden. Zal ik je vertellen welke mogelijkheden een indiaan heeft in deze wereld? Hij heeft er zo'n vijf of zes. Eén. Hij kan een atleet worden. Twee. Hij kan in het leger gaan... Drie. Hij kan gaan drinken. En vechten met zijn familie en stamgenoten in de cafés... om hun en zichzelf te bewijzen dat hij een man is. En naar huis gaan en zijn vrouw slaan... om haar te bewijzen dat hij een man is. Want dat is wat een indiaan op het reservaat voortdurend wil. Bewijzen dat hij een man is. Omdat de sociale misstanden op het reservaat... hem het gevoel geven dat hij mislukt is... in plaats van dat de regering dat gevoel krijgt. Dat is de grote truc... Dat is de ware overwinning. Er is nog een mogelijkheid. Verlaat het reservaat en imiteer de blanke man in alles wat hij doet. Kleed je net zo en zorg dat je er net zo uitziet. Praat als hij. Doe alles wat hij zegt en hoop dat hij je aardig vindt. Vergeet al die Indiaanse gevoelens. Denk alleen nog maar aan auto's, huizen, televisies. En bid God dat hij je geen duistere dromen zendt. Als ik sterf op vreemde aarde, op aarde die mij vreemd is, dan zal de donder die aanrolt over de heuvels mij terug naar huis voeren. Als ik hier sterf, zal de wind die over de vlakte huilt, mij terug naar huis voeren. Wind en donder zijn overal hetzelfde, dus wat maakt het uit dat ik sterf in een vreemd land? De indiaan moet die melancholie om wat verloren ging nu maar eens definitief afleggen. En zich instellen op een bestaan in de werkelijke wereld. In het werkelijke Amerika. Als een geklaagd doet de indiaanse zaak geen goed. Zo verspeelt hij de sympathie van het Amerikaanse volk. Oh, opent die ijzeren poort en lappen weg glippen in het hart van het indiaanse land. Geen naar de rivier verkoeld in de namiddag. Liep daar een koyote stilletjes langs de oever terwijl ik zwom. Droogde ik op een rots en vierhonderd ganzen vlogen over. Druppels zisten in het stof van het pad. De grond had dorst toen ik terugging. Hé, hey, man! Je weet dat we het van de stad niet moeten hebben. Dat weet ik toch, man. We hurken al te lang op land dat nooit het onze zal worden. Er is geen werk. En de advertenties zeggen niets over gelijke kansen. Zijn we mooi te goed voor, hoeven we niet te pikken. Kijk, man... Zal het Miami Beach niet worden dit seizoen, gaan we terug naar Rocky Mountains. Ja, hier zijn we niets. Laten we nou maar naar huis gaan. En als het daar ook niets wordt, zijn we in elk geval thuis. Herinner je de eindeloze vlakte, de bossen, zover je blik reikt. En de augustusregen, toen we nog onze eigen taal spraken en de goden ons schade sloegen. En wij? Zagen wij de goden soms niet? Toen we hurkten in een grot terwijl de donder aanrolde en rood-oranje tegen de rotsen bliksemde. En een regenboog groeide waar de bliksem ingeslagen was. Herinner je? Ja, ik herinner het me. Hoe zal ik het ooit kunnen vergeten? Hoe verlang ik ernaar de appelschimmel te bereiden tot aan de avond... en dan te leunen tegen de opstijgende hitte van ons heilige vuur. Hoe lang geleden liep de wolf hier... En welke kant zal de grote sneeuwstorm opwaaien? En welke wortel kalmeert de koorts? Vergeten. Vergeten. Zo kwamen de indianen in het reservaat, omdat ze Amerikaanse soldaten gedood hadden. Het reservaat was niet leuk, maar het was beter dan uitroeiing. De Indianen wisten toch niet wat ze met al dat land moesten doen, omdat ze niet wisten hoe ze de grond moesten bewerken, de mineralen, de waterkracht en de andere wijkdommen moesten ontginnen. Ja, kijk kinderen, jullie moeten je voorstellen dat de Noord-Amerikaanse stammen... ...tijdens een eeuwenlange zwerftocht de gedurende vele generaties... ...in het bevroren land Alaska leefde. Deze ervaring moet hun geest wel verdoofd... ...en hun initiatief en verbeeldingskracht wel gedood hebben. Een groep studenten, gesponsord door de Buffalo State Universiteit... ...werkt zes meel zuidelijk van Adams met kwasten en harken... ...aan ontrafeling van een 500 jaar oud mysterie. De afgelopen drie zomers heeft de groep opgravingen gedaan om evident bewijs te vinden van het bestaan van Erokesen in Jefferson County. Gisteren werd al hun moeite beloond door de vondst van een Indiaanse schedel en enkele gebruiksartikelen en schelpen. Het werk van het schoonmaken van deze schedel is precair. Het heeft een week gekost om met een kameelharen borsteltje het vuil van de botten te verwijderen. Mijn vader ging me voor over de paden van deze berg die nu een blanke naam heeft. Ook ik zal eens naar de bron terugkeren. Als ik oud ben en mijn bloed nog slechts vloeit als de droevige hutsen, zwaar en ziek van afval. Mijn vader ging me voor naar deze bron in de schoot van de berg. En net als hij zal ik in dat water baden tot waar de bodem bedekt is met stenen, zo wit als de botten van lang vergeten dieren. Ik zal mijn armen spreiden in het pure water en mee omlaag stromen tot in de diepe vallei. Ging ik naar de rivier voor koeld in de namiddag, liep daar stilte stilletjes dus langs de oever terwijl ik zwom. Ik ben het ruiterloze paard van uw verloren ziel. Ik ben het weggespoelde oog van uw gevallen ruiter. Ik ben het bleke licht van uw wegkrimpende hemel. Ik ben de grote stilte van uw laatste echo. Ik ben naamloos. Ja, natuurlijk. De teksten op zichzelf hebben ongenaamd geen waarde voor een serieuze antropoloog. Al kan ik niet ontkennen dat hun primitiviteit me goed van pas kwam als aanvulling op mijn artikelen. Maar wat ik nou zo leuk vind, is de hand te kunnen leggen op teksten die zij in hun naïviteit als heilig beschouwen. Oh geloof me, om succes te hebben moet een antropoloog niet alleen goed op de hoogte zijn, maar ook slim. Ja, ze te slim af zijn, dat geeft me zo'n kick. Bijvoorbeeld. Je staat ervan te kijken wat je met een slof sigaretten al niet voor mekaar krijgt. Dan gaat alle heiligheid in rook op, bij deze van spreken. En zo kom je nog eens aan een interessant artikel. Al mag de wetenschappelijke waarde niet bijzonder groot zijn. Neem nou eens deze tekst. De aarde is onze moeder. Het gras is haar haar. Met uw ploegen kerft u in haar borsten. Daarom zullen wij nooit een ploeg gebruiken, nog snijden we haar haar af. Dat is toch interessant? Zo'n tekst, dat, dat heeft toch iets? Ik ben zo wild niet meer als ik was, grootvader. Nu ik hier lig in het donker. En met het ochtendlicht komen de vuilniswagens. Ik zal er niet om liegen, waarom zou ik, grootvader? Ik heb een kater, dat zal het zijn. Ik probeerde wat koffie te drinken, maar kon het niet binnenhouden. Slapen gaat ook niet meer. Ik droomde zo vreemd. Jezus, wat een kater. En de wind tegen mijn ramen gaat zo tekeer, net of ik zingen hoor. Durf mijn ogen niet dicht te doen. Zingen in een ver land. Schimmen op paarden dronken. Zingen een lied. Het is een mooie dag om te sterven. De hoeven van duizend pk donderen weer op mijn lijf. En onder mijn verziekte huid, onzichtbaar, ontwaken de jagers van vroeger. Groot wildopkomst. Vliegtuigen dalen en stijgen. En onder het groene veld vragen de Chayennes die rust in urnen van klei zich af: Is de bison teruggekeerd? Ik, ik jaagde de grote mammoet. Ik ben eeuwen oud. Ik herinner het bloed van Atagoalpa en de doodskreten bij woonde knie. Gisteren landde Columbus hier. Vandaag bezicht hij mijn reservaat. Morgen mijn museum. Wampums achter steriel glas. Echt iets voor steriele zielen. Gebruiksvoorwerpen van stammen die van de aarde verdwenen zijn. Daar, de staartveren van een vogel die ooit bestaan heeft. Een adelaar werd genoemd. Ik denk, terwijl de toeristen zich vergapen aan mijn opgegraven schedel, aan de bergen, aan mijn volk, aan de verloren harmonie die ooit vanzelfsprekend was. Voor mijn gevoel als in de glazen ogen mijn vreemd die mijn holle oogkassen vullen, zit ik nog steeds op een rots, gehuld in een Indiaanse deken. En kijk hoe alles voorbij gaat. Is de lucht nog steeds helder? De havik jaagt hij nog steeds? En de glooiende velden... ...zijn ze nog altijd groen en eindeloos. En zo niet. Zo niet. Ik ben de aarde. Ik wacht. Je zegt dat je mij bezit. Goed. Ik wacht. Je koopt me. Je verkoopt me. Ik wacht. Je graaft en boert in me. Je bakent me af. Je omheint me. Ik verdwijn onder steden, wegen, oefenterreinen... Autokerkhoven. Ik wacht. Ik ben de aarde. Als de laatste rood een mythe is geworden, blanke man. Als je kleinkinderen denken dat zij alleen zijn in het veld, in hun steden, op hun wegen. Dan zullen zij niet helemaal alleen zijn. Want de aarde kent geen plek die voorbestemd is voor leegte. S'nachts, als de straten stil zijn geworden, denk dan niet dat ze leeg zijn. Zullen zich vullen met terugkerende ruiters Die er ooit op jacht gingen En die er nog steeds zijn Nooit zal de blanke man Van de eerste Amerikanen verlost worden Hij kan maar beter rechtvaardig En zachtmoedig zijn jegens mijn volk Want de doden zijn niet machteloos Doden? Wat zeg ik? Er is geen dood Alleen een overgang naar een andere wereld. Nooit zullen wij helemaal verdwijnen. Vader, grootvader, in mij, diep in mij zingen jullie nog steeds. Mijn hart is jullie trom, mijn lichaam jullie ratel. Als dit lichaam sterft, zal het pas stil worden. Stil, stil. ...als in het levende lijf van een blanke. Mijn thuis is een museum. Mijn familie woont in een dierentuin. Wil het bezoek alsjeblieft wel de dieren voederen. Heb u alles gezien in het reservaat? Vergeet de camera's niet. Als u mij wilt volgen, dan zal ik u de maquette laten zien van de fabrieken waarmee wij de werkeloosheid in het reservaat voor de helft hopen te reduceren. Ja, het is heet vandaag en erg stoffig wat u zegt. En die verrekte Indianen werken ook al niet mee. Verdomme het gewoon om te poseren. Hier zijn geen Indianen. Wij die hier zitten met onze honger, wanhoop en brok. wij zijn maar liever suf en stil. Hulpeloos en dom. Wij reageren zelfs niet meer op de klik van de camera, want iedere klik is een genadig schot te veel. We zijn al dood. We zijn geen indianen meer. In het culturele centrum van de universiteit ontmoet u mij, de Indiaanse student. Zie mijn lange haar, mijn kralen, moccassins. Zal ik poseren voor deze Alcatraz-poster of liever voor die grote kop van Gironimo? Schudden wij elkaar de hand en zal ik u vertellen hoe Amerika was voordat u kwam? En zo zal het weer worden. Hier zijn geen indianen meer. Dromer. Zo gisteren ooit terugkeren op jouw gezag. Omdat jij dat geloven wil. Jij Indiaanse student. Kruip weg achter je bureau en vertel geen leugens meer. Grootvader. Grootvader, hoor mij aan. Waar ben je, kind? Hier, in een kelder. Wie is die vrouw op die poster? Angela Davis. Wat staat daar op de muur? Revolutie. Wat lees je? Malcolm X. Waar zijn je Indiaanse kleren? Ik ga niet voor aap lopen. Waarom zie ik nergens Indiaanse posters? De Indiaanse zaak gaat mij niet aan. Waarom roep je me dan? Ik denk veel aan u, grootvader. Zo. Maar ik ben geen Indiaan. In dit huis zijn geen Indianen. Niet? Ik zou anders zeggen dat de kleur van je huid toe Ik ben een halfbloed. Welke stam? Wat doet dat ertoe? Waarom draag je een donkere bril zo? De glazen reflecteren hun gezichten. En zo blijft mijn blik voor mijzelf. Zo? Dat klinkt vertrouwd. ...en waarom zit je daar met gekruiste benen? Sorry. Wat ik wil zeggen, grootvader... ...hier zit geen indiaan, hier zit alleen ik. Ik. Jij. Kom mee, jij. Waarheen? Wij beklimmen samen de berg, zoon. Ik heb niets te zoeken op de berg, grootvader. De bron... hoort het begin te zijn, niet het einde. Nee, kom liever met mij mee, grootvader. Naar mijn berg. Kijk. Voorbij de ongemerkte graven van alle tijden. Voorbij de pagina's van de geschiedenisboeken. Voorbij de kooien van het verleden. Voorbij alle hokjes van racisme en nationalisme. Zo ver wil ik kunnen zien vanaf mijn berg. Ach, mijn wijsgeerge zoon. Nu je dit alles gezien hebt. Zet nu die bril af en probeer mij in de ogen te zien. En vertel me nu nog eens dat je geen indiaan bent. Er zijn geen Indianen meer. werd geschreven door Anton Quintana. U hoorde de stemmen van Haak Orizant, Hans Karsenbar, Frans Somers, Fecearone, Gerry Mantel en Donald de Marcas. Technische realisatie Max Westra en Jan Mosboom, regie Ad Luyplis.